Middernacht, woensdag 21 augustus, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Fitch geeft Nederland nog steeds de AAA-beoordeling. Dat is vooral gunstig voor de rente op staatsleningen. Volgens Fitch is de onderliggende economie sterk... en biedt ons land voldoende kredietmogelijkheden. Wel maakt de beoordelaar zich zorgen over de aanhoudende recessie... en het antwoord daarop van de politiek. Een andere kredietbeoordelaar, Moody's, gaat ervan uit dat de Nederlandse staatsschuld binnen drie à vier jaar zal dalen. Bij een schietpartij in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg zijn drie doden gevallen. Vijf mensen raakten gewond. Iemand opende het vuur in de kantine van een sportvereniging in Dossenheim. Daarna schoot hij zichzelf dood. Het gebeurde op een vergadering van een vereniging van huiseigenaren waar zo'n twintig mensen bij waren. De Duitse bondskanselier Merkel heeft aan het begin van de avond... het voormalig concentratiekamp Dachau bezocht. Het was het eerste bezoek van een bondskanselier... aan het herdenkingscentrum van het voormalige kamp bij München. Merkel ontmoette overlevenden en legde een krans. Ze sprak van een moment van rouw en schaamte. Uitvaartondernemingen Monuta en Jarden gaan toch niet fuseren. De twee kondigden in februari aan samen te willen gaan... maar daar komen ze nu van terug... Ze hebben een verschil van inzicht over de onderlinge waardering van hun bedrijven. In februari zeiden ze nog dat ze samen meer mogelijkheden zouden hebben... om innovatieve diensten en producten te ontwikkelen. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. Tim Matas maakte voor PSV in de tweede helft de gelijkmaker. Volgende week woensdag is de return in Milaan. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt naar minimaal 8 graden. Morgen zonnige periode en 21 tot 25 graden. Donderdag en vrijdag houdt het zomerse weer aan. Tot zover het NOS journaal. Er is ook verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Delft. tussen Schiphol en het ringvaart staat 5 kilometer file door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Afgelopen weekend op een tot vrij plaats omgetoverd weiland in de Flevopolder... Polder. vierden 60.000 gelukkigen drie dagen lang een campingflight to Lowlands. Ik zag de beelden langskomen en werd overvallen door een gevoel van grote ambivalentie: enerzijds onrust. Om weer niet op de plek te zijn waar het allemaal gebeurt. Maar anderzijds opluchting om niet in een lange, bezweten rij voor het sanitair festivalblok te hoeven aansluiten. En maandag sprak ik twee even uitgeputte als voldane vrienden die wel tot de gelukkige behoorden. Maar ook hun verslagen zorgden voor weinig eensgezindheid. De een zei dat er geen plek in ons land was waar iedereen zo vrij uit zijn unieke zelf kan zijn als op Lowlands. Uh, en voor die andere unieke vrijbuiter, die zich houdt aan de laatste mode... met skinny jeans en een anderhalve weeks baard, was het een pijnlijke confrontatie geweest. Hij was zichzelf dat weekend een keer of 1500 tegengekomen. Goeienacht en welkom in Casaluna. De komende twee uur verdiepen we ons in de psychologie van de massa. De aantrekkingskracht en de gevaren van grote groepen mensen... De gast is een sociaal psycholoog die zich een groot deel van zijn werkende leven... aan de Rijksuniversiteit Groningen verdiept heeft, verdiept heeft in de psychologie van de massa. En voor mij ligt zijn onlangs verschenen boek. Elf manieren om naar massa's te kijken. Hans van der Zanden, welkom. Dankjewel. Bent u wel eens met uw 70-jaren jong op Lowlands geweest? Nee, Lowlands ben ik niet geweest. Er zijn wel veel studenten van mij geweest, zodat ik daar de meest fantastische dingen over weet. Onder andere dat een hoop mensen... met een extra oud erheen gaan... om op de laatste dag de tent in de fik te kunnen steken. Ja. Dat is een soort traditie. En ik weet veel over hoe het met blowen en met pillen... en weet ik wat allemaal gaat. En, en hoe die mensen dus dat, dat enorm belangrijk vinden. Maar daar ben, ik, daar ben ik nooit geweest. Wel op andere popconcerten. En ik heb... Uh, ja, ik denk dat ik wel zo ongeveer weet... Wat daar, wat daar zo allemaal kan gebeuren. Ik, kan, ik heb wel veel films van gezien trouwens. Ja, ja, ja. Ja. Was er een massa waarin u verkeerd hebt, waarvan u dat u zich herinnert als daar dat was de grootste kick die ik heb ervaren in een grote groep mensen. Oh, kick, kick, kick. Nou ja, of uh, ja, ja, ja, nou, iets positiefs. Ik heb, ik, ik heb nogal vaak eens rondgelopen in de tt nacht in Assen. Ja. En dat is, is buitengewoon wild volk, hè? Dus daar. Dat, dat begint al in de avond. Dan komen er allemaal mensen op motoren. Die komen binnenrijden, die gaan naar de camping in Witte. En die worden dan, terwijl ze dus binnenkomen... worden ze dus door de omstanders... ze rijden dan redelijk hard... Nou, en misschien twee meter smal gangetje tussen allemaal mensen... die allemaal bier op hun spuiten en daar pas mee ophouden... wanneer ze een wheelie maken. Ja, ja. En, dat, en dat gaat maar door. En dat is bloedlink, levensgevaarlijk. En de mensen die genieten, ze hebben het heerlijk. En ik sta daar dan ook tussenin en ik vind dat ook mooi. Was je ook aan het genieten? Ja, ja. Ik, ben, ik ben ook wel iemand die dus van... van nou, zeg maar, een beetje wat gevaarlijke dingen, daar kan ik wel van genieten. Want ik ben, niet, ben niet, toevallig niet zo heel erg bang uitgevallen. Dus als het... Uh, ik het ook wel eens en als het dan al stormt... dan vind ik dat eigenlijk ontzettend leuk. Ja. En uh, nou, zo... Dus daar kan ik ook weinig aan doen. Maar, maar was, er, was er in het werkende leven als onderzoeker van de massa's... geen moment dat u in zo'n massa verkeerde en wel angstig was? Nou, ik ben, ik ben wel eens een keer... Toen was ik in, in Engeland. En toen uh, bezochten we dus een aantal, uh, een aantal van, de, van die grote plekken daar rond Manchester. En bij Manchester City, daar was net een soort bedreiging van het bestuur aan de gang. Omdat uh, de, de fans vonden dat die club slecht bestuurd werd. Je heeft het en... over voetbal? Ja, ja. En dat bestuur van mensen City dat stond dus op een soort bordesje voor bij het stadion. Mm -hmm. En daarvoor was een plein en dat stond vol met allemaal... nou ja, nogal cd uitziende Engelsen. En ik liep dus met mijn regenjasje midden door die groep. En toen ik ongeveer in het midden was, kwamen er plotseling twee dienders... die schoten die groep in en die kwamen aan weerszijden naast mij lopen. En toen ik er eenmaal uit was, toen werd mij door een Engelse commissaris die daarbij was verzekerd... dat zij mijn leven hadden gered. Ik geloof het niet, hoor. Maar, uh... maar wat was er met u gebeurd, Anders? Ja, kennelijk zou ik zou ook aangevallen zijn als, uh, als foreigner, als buitenlander. Ja, maar ja. ik zag er heel duidelijk uit als iemand die daar niet bij hoort. En die mensen misschien niet... wel bij de tegenstander, bij de, bij de, bij de bobo's hoorden. Je hoorde. weet het allemaal nooit. Je weet het al maar niet. heeft u dat ervaren als iets heel gevaarlijks? Nee. Of... nee. nee. Maar... Ik bedoel, ik, ik, het is wel zo dat ik neem dingen wel aan van andere mensen. Dus ja. als iemand hier wat van af weet, zegt dat dat gevaarlijk is... dan denk ik van, nou, dan moet ik dat niet meer doen. Maar goed, maar, dit, andere mensen kwamen u vertellen dat dit gevaarlijk ja, was... of ja, had kunnen zijn. Um, maar maar ik was het wel moment dat u zelf ik, echt ik, angstig bent geweest in een grote groep? Nou, dat kan ik me niet zo herinneren, nee. Nee? Nee, dat kan ik me niet zo herinneren. Maar misschien heb ik het wel verdrongen, hoor, want ik ben... Uh, ik ben, ik ben psycholoog, dus je moet daar altijd rekening mee houden. Ja, ja. Ja. Misschien is het vakdeformatie dat u ja, gewoon... Ja. terwijl u een levensgevaar bent aan het observeren blijft. Ja, ja, ja. Maar maar goed, ja. Uh, uh, uh, ik heb het heel veel gedaan. Dus ik weet wel een beetje wat je kunt verwachten. En Ik, ik bleek dus ook bij, bij rellen en zo, daar heb ik wel tussen gestaan... en bleek ik dus buitengewoon handig te zijn in het je zo opstellen... dat de ME'ers langs je heen lopen en anderen een klap geven. Want stond in plaats van met een steen met een notitieboekje. Ja ja. ja, ja, zoiets. Terwijl een collega van mij die dat ook deed, die heeft dus wel eens, die heeft dus wel eens klappen gehad. Ja. Maar dat heb ik, dat is mij, ja, toen ik jonger was, toen ik, toen ik 15-16 was, toen zat ik in Apeldoorn, zat ik op het gymnasium, een prachtige school. En met Koninginnedag... daar gingen we met de jongens van de middelbare scholen, de kakkers, gingen we dus verzamelen in het centrum en dan liepen we naar de kermis. En om ons heen cirkelden allemaal jongens met van die vetkuiven rockers. En die gooiden dus met alles wat er te vinden was... gooiden die naar ons en wij gooiden dat allemaal weer terug. Dus dat waren dolleuke dingen. Ja. En dan kwam de politie er ook nog bij. En die politie die, die, die sloeg dus bij tijd en wijle... met gummiknuppel als ze je konden raken. En ik heb daar dus wel een paar keer klappen gehad... En toen heb ik dus ervaren dat dus ja, in wezen is wat die politie doet... met een gummieknuppel of met een wapenstok of zo... dat is dat ze, ze delen lijfstraffen uit op straat zonder vorm van proces. Ja. Maar het helpt niks, want als je dus in zo'n situatie bent... als relmaker of als jonge jongen of zo, dan ben je zo opgewonden... dat zo'n klap voel je niet, dat voel je pas als je s'avonds, waarin je warme bedje ligt... En je dan moeder dan je, met een aan ja, dus, aankomt zetten. Oeh, denk je, ja. oeh, dat doet zin. Ja. Ja, maar die, die, die, die arousel die je hebt, dus dat, dat is een vakterm arousel... Die, die, die maakt dus dat je ongevoelig wordt voor pijn. Dus met andere woorden, het slaan van mensen is eigenlijk een... Uh, ja. uh, het is iets eerder, eerder iets wat agenten ernstig oplucht... en wat aan het publiek het idee geeft, uh, nou, de politie die, die zorgt ervoor dat uh, de schuldigen gestraft worden. Maar echt effect heeft, uh, in die zin dat, dat men er dan mee ophoudt, heeft dat niet. Hans van der Zanden is 70 jaar, studeerde en werkte aan de Rijksuniversiteit Groningen... in de vakgroep Sociale Psychologie, als onderzoeker en docent onder meer. En hij specialiseerde zich in groepsdynamica, massapsychologie... Ook adviseerde hij de overheid in zaken handhaving van openbare orde... en crisisbeheersing. Al enkele jaren met pensioen, eh, maar eh, nog lang niet uitgewerkt. Getuigen zijn onlangs verschenen boek. 11 manieren om naar de massa te kijken. Wil u nou eh, ook wat meer naar Casaluna kijken, in plaats van luisteren... dan kan dat op onze website radio1.nl slash Casaluna. Dan kunt u terugluisteren en vooruitkijken. Um, we hebben een e-mailadres... NTV.nl, Facebooken, wij willen graag bevriend met u worden. En Twitter, hashtag Kazaluna. Voor als u zich nu al met ons wil bemoeien. Hans van der Zanden, wat is er zo aantrekkelijk... om je in een massa te begeven? Nou, het, wat ik al zei, het is, het is spannend. En uh, net, als de meeste, net als de meeste mannen... vind ik een beetje spanning wel, uh, wel interessant. Is de mannen ding? Ja. Ja, zeker rellen, dat is eigenlijk alleen maar mannen. Er zijn maar een paar dames die zich daarin begeven. Uh, hoe, ver hoe verklaren we dat? Nou, dat is een beetje de tijdgeest. In de tijd toen, uh, toen vrouwen nog echt geëmancipeerd waren... dus zeg maar in onze Gouden Eeuw, hè, de, de 17e eeuw, zeg maar. Toen was bij alle rellen was de helft van de was vrouw... en die lieten zich niet onbetuigd. Het zijn zelfs verslagen van rellen waarbij alleen maar vrouwen... bijvoorbeeld een burgemeester in elkaar sloegen... met, met braadspitten en bezems en luiwagens. Maar u zegt toen vrouwen nog geëmancipeerd waren. Dus de, de, we hebben een soort omgekeerde emancipatiegolf achter de rug, beweert u. Ja, tuurlijk. Ja. Dus dat, ja, ik, ik, ik, ik, ik hoef daar niet zo op in te gaan. Want anders krijgen we daar wel allemaal discussie over. Maar, maar, maar, laten, maar, we het dan, in, laten we het dan even houden bij <laughs> de massa. Um, voordat we deze maar, maar, uh, onzalige weg, weg gaan, ja. uh, gaan bewandelen. Gaan uh, mensen, of in dit geval dan mannen. als we het over deze tijd hebben. gedragen, wij, jongens, gedragen wij ons. of jongens, jongens. gedragen we ons vrijer in de massa? Anders? Ja, heel duidelijk zo. Dat is, dat is een van de aantrekkelijke dingen ook van een massa. Dat de. Uh, Normale manieren van doen, de normale normen, al die dingen die men doet en, en die we eigenlijk niet in de gaten hebben. Maar als je, nou pakweg, je loopt op, op zaterdag door een, een winkelstraat, een kalverstraat, nou, dan ga je niet zomaar iemand aanspreken. Uh, als er iemand aankomt en je ziet dat die een beetje in botsingkoers ligt, dan ga je opzij. Als je voor een etalage gaat kijken, dan ga je niet tegen iemand aanstaan. Uh, nou, zo zijn er nog eigenlijk een, een, een heleboel dingen... Die, die gewoon heel impliciet, zonder dat we het weten, die we doen. Ja, maar dat er gebeurt is een er reactie. Nou een ongeluk, gebeurt er nou een ongeluk ja. en komt daar een, komt daar een groep mensen omheen staan... dan is het ineens heel anders. Die praten allemaal met, met elkaar, die staan wat tegen elkaar aan. Die, uh -huh. die, uh, die, die, die, die, die zijn ineens heel anders. Omdat het niet meer gewoon is. Nou, dat is nou kenmerkend voor een massa, dat het niet meer gewoon is. Maar wat u zegt, uh, begrijp ik. We, uh, we gaan niet tegen iemand aanstaan die we niet kennen... maar dan zijn we nog min of meer onszelf. Uh, los van het feit dat, het wat, nou ja, dat er wat meer mensen op een kleine ruimte zijn. Maar wat ik eigenlijk probeer achter te komen... is, als, uh, gedraag ik mij als enigszins jonge man... in een groep mannen anders dan... Um, ja, als het in, in zo'n soort ruilachtige ja, omgeving... Kun je wel op rekenen, ik weet niet of je wel eens naar de voetbalrij gaat. En maar dat dus, daar, daar kost je daar weinig moeite... om heren die keurig in het pak zitten mm -hmm. te horen roepen... dat de scheidsrechter een hondelul is. Ja. En dan gaan ze daarna naar huis... en dan zijn ze weer gewoon de, de leuke jongens die het normaal zijn. Maar die vinden het dus op die trigana, die tribune... om daar dingen te kunnen doen die ze normaal niet doen. Is dat gezond? Ja, dat is gezond. Echt waar? Ja, dat is gezond. Dat, uh, dat denk ik wel. Um, het is wel een mening. Ik kan hem niet, uh, ik kan hem niet onderbouwen. En er, zijn, er zijn zat theorieën te bedenken die zeggen dat dat misschien niet zo gezond is. Maar ik denk wel dat het gezond is. En wel hierom. Omdat je, als je een beetje van een afstand naar onze beschaving kijkt... Mm -hmm. dan zul je zien dat... Uh, de grote Norbert Elias, die een boek heeft geschreven... dat heet Het Civilisatieproces. Mm -hmm. Die zegt dus dat hier in West-Europa is de gang van zaken zo geweest... dat vanaf de vroege middeleeuwen tot pakweg ongeveer 1900... is er een steeds sterkere beheersing van de impulsen gekomen... Maar is dat niet goed? Is dat niet gewoon beschaving en gezond? Dat, we, dat, dat, is, dat ons dat, dat lukt? Klopt, dat is beschaving en dat is ook goed, maar daar kan wel verschillend over gedacht worden. Mm. En er zijn dus in onze beschaving zijn er ook mensen die daar heel anders over dachten. Dus bijvoorbeeld zeg maar uh, Rousseau, de grote Jean-Jacques Rousseau, die zei dus dat de beschaving juist beesten van ons maakt. En daar heeft hij niet helemaal ongelijk in. Oorlog bijvoorbeeld is bij uitstekken beschaafd iets En hoe beschaafder we worden, hoe beter we worden in techniek... hoe rauwer en meedogenlozer en dodelijker die oorlog wordt. Maar de vraag is dan uh, natuurlijk, wie zijn wij nou eigenlijk zelf... Als, wie zijn wij nou als het erop aankomt? Hè? Je, misschien kent ja. u de, de serie Breaking Bad. Het gaat over een scheikundeleraar uit een, uh, een braaf milieu... gewoon een docent op school die is terminaal ziek, dan besluit hij uh, drugsdealer te worden... of, of gaat hij drugs maken omdat hij goed is in die scheikunde... Om, zodat hij zijn gezin, als hij sterft, achter kan laten... Uh, met genoeg geld om verder te leven. En gedurende die serie, die, die seizoen naar seizoen verder gaat... ontpopt die man zich steeds meedogenlozer. Geraakt hij steeds verder weg van die brave scheikundeleraar... die hij aan het begin was. Mm -hmm. En dan las ik laatst daar een artikel over. En dat beweerde niet, die man is helemaal uit zijn doen geraakt het punt van het artikel was... nu zien we pas wie die man echt is. En die, Hij was ja, helemaal maar, niet die brave ja, schrijver. leraar. Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Nee? nee? Ik denk dus dat wij mensen hebben een tweeledige natuur. Net als dieren overigens. Maar aan de ene kant hebben we een soort... een soort dierlijke kant. En die delen we gewoon met... De, wat dat betreft zijn we net onze kat. Of zijn we net een paard. En dat, dat, dat staat ook in dat boek van mij. Wordt dat wel zo'n beetje oppervlakkig beschreven. En... Dat levert ons zeg maar, de kracht om dingen te doen. Dat levert ons het grote plezier of het grote verdriet. Nou, maar Dat zijn heel elementaire dingen als bijvoorbeeld uh, seksualiteit... of kinderzorg, of uh, status, of iets bouwen. Dat soort heel primitieve dingen die dieren ook doen. Nou, die hebben wij uh -huh. allemaal. Alleen, wij mensen hebben daar bovenop een enorme hoop dingen bedacht. Omdat wij zo goed kunnen denken en dat de staat dus op die ondergrond van het dierlijke... staat die cultuur. En die cultuur is gebaseerd op dat dierlijke... maar vaak op een heleboel van die dingen tegelijk. En die cultuur, ja, die, die zorgt er dus voor dat wij kunnen samenleven... en hoe uitgebreider en gereglementeerder die cultuur is... hoe beter we kunnen samenleven, hoe minder verdriet we elkaar mm -hmm. doen... en daarom leven we nu in zo'n fantastische tijd. Maar... Iedereen die iets weet van massa's, die weet dat ook al zijn mensen nog zo geëncultureerd, wanneer plotseling ineens zeg maar dat hele ragfijne werk van de beschaving mm -hmm. in dus zeg maar in de hongerwinter of uh, bij een hele grote opstand of weet ik wat, dan, dan blijkt ineens dat de jungle toch nog steeds om de hoek ligt. Mm. Um. Maar het is, onze opgave, ja. het is onze opgave om het netjes te doen. Dat ben ik volkomen met je eens. Oké, okay. dan heeft het toch nog enigszins zin de, de, de beschaving. Maar even naar de andere kant. Nu, dus niet de, um, de, het individu dat, zich, uh, dat in de massa terechtkomt en wellicht enigszins kan veranderen of zijn beestachtige eigenschappen naar boven ziet komen. Maar nou, degene die de, de massa's mennen. Um, waar moet hem een goede dictator aan voldoen. Dan wil die de groep een beetje op drift krijgen? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, um, wat een dictator moet hebben, dat noemen wij dan meestal charisma. En mm -hmm. als je gaat kijken wat charisma is... dan zie je dus dat, wat dat betreft... de oude Freud eigenlijk toch wel een heel goed inzicht heeft gehad... Net zoals met wel meer dingen. Op het ogenblik is hij niet zo populair. Maar hij heeft een boekje geschreven. En dat heet uh, Massapsychologie en ik-analyse. Heel interessant boek. En daarin ontvouwt hij een theorie over uh, het leiderschap van massa's. En wat hij dus zegt, dat is... massa's willen eigenlijk altijd een iets hebben wat hun leidt, Dat mag een beginsel zijn, het kan desnoods een god zijn... maar het liefst moet dat maar een persoon zijn. Nou, dat overdrijft hij een beetje, want dat is niet zo. Maar goed, dat zegt hij dus. En dan zegt hij, aan welke eisen moet die persoon voldoen? Nou zegt hij, wat er eigenlijk moet gebeuren... dat moet een persoon zijn die er niet in geïnteresseerd is... zoals de meeste leiders dat zijn. Mm -hmm. Om als hij eenmaal omhoog geklommen is, zich alleen nog maar te bemoeien met al die andere mensen die ook op die bergtop staan... en daar gezellig cocktailpraten doen... en niet meer te kijken naar waar die vandaan kwam. Nee, zo'n leider, zo'n charismatisch leider... moet werkelijk geïnteresseerd zijn in die mensen beneden. En die moet af en toe naar beneden gaan. Zoals bijvoorbeeld de grote kalif Haroun al-Rashid in Baghdad. Die ging dus twee, drie keer in de week... ontsnapte hij uit zijn paleis om te kijken hoe het met zijn volk ging. En dat is de beste kalief die de Arabieren ooit gehad hebben. En maar, die is daarom ja. spreekwoordelijk. Dus dat is, dat is nodig. Dat een leider dat heeft. Maar als ik nou heel even tussendoor ja. aan, aan Noord-Korea denk. Als ik nu de, de eerste associatie ja. met een massa... Die, die niet meteen gezelligheid oproept, zou die kunnen zijn. Volg daar zit, staat, dat gaat toch over angst en over, ja, ja, uh, en over dat, niet tussen ja. het volk staan... maar, maar juist ja. iets bezwerends. Maar, maar dat staat los van de persoon. Ja. En wat ze daar gedaan hebben, dat is dat ze een, nou, een socialistische staat... Die, waarvan het hoofd natuurlijk uh, zeg maar door verdiensten hoofd moet zijn geworden... Mm -hmm. hebben ze een erfelijk iets van gemaakt. En wat je dus ziet, dat is dat de ene... Uh, hoe het ze ook alweer? Ping. Nee, Ting. Hoe heet ze ook alweer? De Noord-Koreaanse. Noord Kim Jong-un, Kim, Kim Jong-il. Al die Kims, al die Kims, die zijn die in kinetjes. deze. Ja. Uitwisselbaar. Maar wat ze hebben gedaan, wat die oorspronkelijke Kim Il-sung heeft gedaan, die heeft dus een. ...apparaat gemaakt van verschrikking. En dat zijn allemaal mensen die, die ja. niks anders doen dan ja knikken... ...maar die medogeloos zijn naar beneden... ...en dus die, die likken naar boven en die schoppen naar beneden... En die zijn ja. medogeloos. Dat hele apparaat is er. En dat moet dus iets hebben wat daarboven zit... ...maar als datgene wat daarboven zit zich helemaal nergens mee bemoeit... Zijn bevelen doorgeeft via die hele hiërarchie, nou ja, dan kun je zoiets krijgen. Maar dat zijn dus niet charismatische leiders ja. op de manier waarop bijvoorbeeld, nou, pakweg Hitler of uh, Stalin of Lenin charismatische nee. leiders waren. Ja, dit is het, het risico met dit onderwerp: dat, dat merkte ik ook toen ik u. Boeklas, het is zo'n breed onderwerp, de massa. Ja, um, ja. Je kan alle kanten opgaan. Ik ga toch ja. proberen om nog even het, het wat naar hier en nu te krijgen. Goed. We hebben een aantal geluidsfragmenten um, achter elkaar gezet... Um, uit de actualiteit, die um, veel van doen hebben... met uh, waar u uh, uh, voor heeft doorgeleerd. Duizenden aanhangers van de afgezette president Mossi... marcheren door het centrum van Cairo, op weg naar het Ramsesplein. Ze geven gehoor aan de oproep van de leiders van de moslimbroederschap... om na het vrijdaggebed de straat op te gaan. Wat een oproep was tot vreedzaam protest, loopt al snel uit de hand. Er wordt hevig geschoten. Het is nog onduidelijk door wie. Dat was afgelopen vrijdag in Egypte, de dag van de woede. Ik wil, wat ik eigenlijk wil doen, is deze fragmenten allemaal... even eerst achter elkaar laten horen en, en, en dan eens op ingaan. Volgende. Is dat nou wel handig? Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay. En ineens is het geen feest meer in Haren. De politie heeft de weg waar het jarige meisje woont afgesloten... maar honderden ruilschoppers proberen er door te breken. Er wordt straatmeubilair vernield en met bier, vuurwerk en hekken gegooid. Het duurt een kwartiertje, daarna voert de ME charges uit. En zo gebeurt dan toch waar Haren bang voor was. Vele duizenden mensen die eerst de oproepen om weg te blijven negeren... En ook daarna nergens meer naar luisteren. Hij is Mr. Tunderdom en maakte de gabbercultuur groot in Nederland. De massaal bezochte feesten met keiharde housemuziek. Dat gevoel met z'n allen, je ziet ook iedereen dat. Op sommige feesten zie je vaak wel een beetje kletsen. En, dit is gewoon echt, met, met, met z'n allen. Nu richt hij zich met zijn bedrijf ID&T vooral op de grote wereldwijde dansfeesten. Zoals Sensation. Dit jaar veroverde hij daarmee Amerika. De muziek begint echt groot te worden daar. En, ja, dat je dan kan lanceren en uitverkoopt en iedereen blij. en Iedereen, iedereen van wauw, wat is dit? En, dat was echt gek. Ja, we hoorden achter en dus de dag van de woede in Egypte eh, afgelopen vrijdag. Uh, u woont in Groningen in het nabijgelegen ja. haren. Ja. De, de, de beroemde Facebookrellen vorig jaar dan, september. Ik was daar nog die avond. U, u hebt ze misschien wel ontketend. Ja. En, uh, en de, als, laatste we, als laatste hoorden we Duncan Stutterheim, de uh, aanvoerder en oprichter van, uh, van ID&T, die onder andere de... Grote uh, sensation-wide dansfeesten organiseert. waar iedereen er ook nog eens hetzelfde waar uitgedost die, is. Die jonge Badder zo graag komt. Onder andere ja. die daar. Uh, daar ja, badder Harry heeft daar ook een van zijn kunsten vertoond. Um, drie hele verschillende manieren van eigentijdse massa's. De woedende massa die oprukt. Uh, om het regime omver te werpen. Een verveelde groep jongeren. die uit balorigheid samenkomt. Um, en, en ook het een en ander omver gaat werpen. En um, mensen die dat toch enigszins, los van wat misschien wat drank en drugs... en een daar gelaten, um, ook in een massa... En, en hetzelfde gekleed met elkaar in de weer willen gaan. Hoe je het went of keert, of we het nou heel erg goed voor elkaar hebben... zoals in ons land, of een stuk minder zoals mm. nu... in de landen van de Arabische Lente. De mens lijkt wel zonder massa niet, niet zonder massa te kunnen. Nee, ja. ja. Is dat oh, zo? ja. Oh, ja. Um. Er is een, een, een interessante literator die uh, Elias Canetti heet. Die heeft een boek geschreven, Massum Macht. En die zegt, in alle culturen vind je eigenlijk op een gegeven moment dat mensen die zijn in zichzelf opgesloten, die zijn, ook al is het nog zozeer een gemeenschap, die zijn toch min of meer individu. En elkaar aanraken is iets, daar moet je toch een excuus voor hebben. Maar af en toe, dan moet, wil men eigenlijk, dan zoekt men het op om elkaar aan te kunnen raken. En dan wil men samen één zijn. En dat is een, eigenlijk wel een heel aardige gedachte. Hij is een beetje wat literair. Het is geen, het is geen, geen goede theorie nog. Maar ik vind het wel interessant. Maar gaat het dan om, om, om fysiek maar, maar, iets? Maar, maar, maar, ja, maar nou, nou ja. Um, kijk, wat je, wat je in zo'n massa ziet... dat is dat de, de, uh, een, van de, een van de grote motivaties die mensen hebben... is om de wens om ergens bij te horen. En wat je dus ziet, dat is dat wanneer een heleboel mensen ergens zijn... en ze doen allemaal hetzelfde, dan hebben ze het gevoel erbij te horen. Nou, dat kan op allerlei manieren. Dat laat ik in dat boek ook zien. Uh -huh. Ik geef in dat boek een soort typologie van rellen. En yeah. u heeft nou uh, inderdaad drie heel verschillende types rellen heeft u uitgezocht. En dat, uh -huh. dat is een heel goed idee. Dus je hebt, je hebt een heleboel rellen die... Uh, waarbij het zo is dat er eigenlijk alleen maar mensen van één soort aanwezig zijn. En dat geeft een soort wijgevoel. Dat vind je bij popconcerten, dat vind je bij dat, uh, bij dat uh, Sensation White. Maar dat vind je ook bij manifestaties of bij demonstraties. Dus het al, allemaal wij doen dat. Nou, dat is een prachtig iets als je dat hebt. Mensen voelen en krijgen dan dat wijgevoel en daar wordt dus ook niet gevochten bij dat soort dingen. Daar tegenover staan zaken waarbij er kwestie is van wij versus zij. En naarmate de animositeit tussen die twee groepen stijgt... en dat gebeurt, dat escaleert. Mm -hmm. Als dat gaat escaleren, door, bijvoorbeeld door dat één partij begint met iets te gooien... en de andere gooit wat terug en, en noem maar op de een. De een gooit met stenen, de ander schiet met traangas. Mm -hmm. En dan gaan de... Die, die anderen die gaan weer gooien met hele zware steen. of die gaan met katapulten schieten of zo. En dan besluit de politie wellicht om uh, te schieten. En als dat dus eenmaal gebeurt, ja, dan, dan zijn de rapen garen. Dan krijg je dus dat soort dingen als je in Egypte hebt. En uh, nou, bij rellen is het zo dat in uh, West-Europa. en ook wel wat in, in de Verenigde Staten, maar niet helemaal. Daar is het zo dat de politie eigenlijk nooit op massa schiet. Ze hebben het wel gedaan. In, in Amerika bijvoorbeeld. In, ja. uh, de, in, ik geloof in 1968 is er, heeft de, de, het leger heeft geschoten op demonstrerende studenten. De Lincoln High School Massacre of zo was dat. weer weet niet precies hoe het heette. In principe schiet de politie niet op mensen. Maar in landen als Indonesië, of Iran, of Irak... Ja. of al die Arabische landen, of Zuid-Amerika, daar gebeurt dat wel. Ja. En daar vallen dan dus doden. Maar die doden die vallen dus doordat de politie... veel beter bewapend is dan die mensen. En wat de politie dus in het algemeen doet... dat is dat die, die schieten alleen wanneer ze geprovoceerd worden. Maar... Er zitten tussen die politiemensen zitten altijd natuurlijk toch ook wel lui... die op een of andere manier zelf ook wel willen provoceren. Dus als, als, we zijn... het, als we het zo allemaal bezien, is het niet ja. eigenlijk het beste... Voor, voor, voor welke samenleving dan ook, als, als er zo min mogelijk massa gebeurt? Ja, mogelijk... maar dat is niet tegen te Nee? Dat is niet tegen te houden. En dat, daar kun je weinig aan doen. Daar houden we uiteindelijk toch van. Ja, ja. we zoeken dat op. De kapper in de steeg, die rijke dames kapte thuis en in de hogere kringen dus verkeerde. Die was in zo'n boudoir ook door de bridge besmet, zodat hij daar de buurt mee infecteerde. Er werd bij hem na sluitingstijd een bridgeclub opgericht en verder commentaar is overbodig. Kijk, voor je was de naam der club om de mentaliteit der leden vond men dit memento nodig. Dat Britje, dat Britje, is zo'n plezierig spel. Dat Britje, dat Britje, met een gezellig stijl. We zijn modern en passen, voor klaverjassen. Zo'n knuspartijtje Britje, dan is alles kids. Op zekere avond zaten er drie stelletjes van vier. Mijn britsje dronk iets warms en converseerde. De bakker die de titel van de club wel eens vergat, keek juist een hele skaart toen die dubbeleerde. De gastheer zei, berispend Jan, kijk voor je alsjeblieft, we zijn hier niet gewoon een zwarte pieten. Bij Britje blijft je heer en verder laat ik het erbij, omdat ik me in wil houden voor de grieten. Dat Britje, dat Britje is zo'n plezierig spel, dat Britje, dat Britje met een gezellig stel. We zijn modern en passen voor zwik of klaverjassen, jassen, een kruispartijtje Britje en dan is alles kids. De bakker had direct daarop een moord geannonceerd, zoals dat gaat bij impulsieve lieden. Maar Nelis nam een bierfles en begon toen heel bedaard groot slam op Bakkers achterhoofd te bieden. Toen bood de bakker sansa toe op Nelis' linkerkaak en Nelis kreeg onmiddellijk vier slagen. Doch toen de bakker schoppen boot riep Nelis kreunend pas en werd zo lang een bedstee ingedragen. Dat Britje, dat Britje, is zo'n plezierig spel, dat Britje, dat Britje, met een gezellig stijl. We zijn modern en passen, voor zwik of klaverjassen, een knuspartijtje Britje, en dan is alles kids. Toen bood de bakker harte vrouw op de vrouw van ome Jan, die dik was en aanvallig als een pudding. Toen speelde kalm zijn handen leeg en annonceerde toen een beenbruik met een lichte hersenschudding. Toen riep de kapper down en greep zijn gasten in de nek en smeet ze door de vensters heen naar buiten. De gastvrouw veegde voeteren de, de scherven bij elkaar en riep dat ze renon had in de ruiten. Dat Britje, dat Britje is zo'n plezierig spel. Dat Britje, dat Britje met een gezellig spel. Men speelt met strenge snoeten, het is leuker dan petoeten. Zo'n fijn partijtje Britje, dan is alles kids. Ja, u luisterde naar de Bridge Club van Louis Davids. Meegenomen door mijn gast Hans van der Zanden, sociaal psycholoog. Radio 1, Casa Luna. Nathan vecht. Ja, dus dan hadden we na alle hooligans en, en Egyptische opstandelingen... Uh, Hans van der Zand hier opeens de, de, de Britsclub van Louis Davids... Ja. In, in, in de sfeer van een soort Anemoontjes woonkleed te pakken. Fantastisch niet. Wat hij hier dus laat zien, dat is in wezen massapsychologie. Verklaar, verklaar u nader. Nou, uh, wat je dus ziet, dat, het zijn mensen die, die, die, die niet bij die klasse horen... die dan Brits, maar gewoon de, de bakker en de slager. Ja. Maar omdat de kapper dus wel eens dames, rijke dames kapte... meende hij dat hij, werd hij met de Britsbassil besmet. Ook een heel soort. Sociaal-psychologische gedachten natuurlijk. Ja, ja. En dan gaan ze dus britje, Maar dat Britje dat ontaart in een enorme vechtpartij. Nou, dat is iets wat je dus bij, bij massa's ook ziet. Men begint ja, ja. heel kalm. En dan gaande de rit wordt het ineens in haren. Hè? Ze beginnen mm -hmm. gewoon alleen een feestje. Waar is het feestje? Hier is het feestje. Ja. En ineens ontaart dat. En hoe komt dat nou dat dat ontaart? Nou, daar heeft hij dus ook wel, heeft hij wel weer gedachten over. Dat ligt dus bijvoorbeeld aan het feit... dat deze mensen niet de juiste mentaliteit hebben. Ja, ja. He, dus hij, uh, hij, daarom heet die club ook, de Bridge Club, Kijk Voor Je. Want, want, zegt hij, zo moet dat heten... want die mensen zouden uit zichzelf in de kaart van een ander kijken. Die hebben niet die zelfbeheersing. Een grote nou. les hier is, uh, luisteraar, begin nooit een Bridgeclub, Club... want het eindigt, uh, het eindigt <laughs> met een rel. Um, Hans van der Zanden... Um, Wanneer was herinnert u zich nog de, uw eerste fascinatie voor de massa? Was dat het verhaal wat u aan het begin vertelde... dat u met de kakkers optrok richting de, de, de vetkuiven? Of? Ja. Was dat ik, de eerste? Dat zou wel eens kunnen, ja. ja? Dat zou eens kunnen, ja. Ik, ik weet dat natuurlijk niet helemaal. Ik ben in de oorlog geboren. Ja. En uh, ja, het kan wel zijn dat, die, dat het niet deugt. Maar bij de bevrijding... Ik woonde toen in Vlissingen. Maar toen was hij twee 2,5 bij de bevrijding. Ja. En bij de bevrijding... toen volgens mijn moeder... en ja. ik heb daar zelf herinneringen aan... Ja. maar die kunnen, ik weet dat ze je kunnen bedriegen... hing ik, het was een mooie dag... en ik hing uit het raam als klein jongetje... en ik keek naar de Walstraat waar we vlakbij woonden... Ja. want daar was een optocht. En daar liepen allemaal mannen en vrouwen... die liepen daar en die hadden pannendeksels bij maar, zich. Maar kunt u zich dat echt herinneren, 2,5? Ja. En die hadden pannendeksels bij zich en die ja. sloegen ze op elkaar. En ze zongen een liedje waar ik later van gehoord heb dat dat een operaliedje was. Ja. En dat ze zongen, ja, je ja, ja, moet er zijn. En dat vond ik als kind prachtig. En toen kwam mijn moeder de kamer binnen en die zag mij halver het raam hangen. En ja. die rukte mij naar binnen... En die, die raakte heftig bewogen dat ik bijna het raam uitgevallen was. En ik kreeg nog een tik of zo, want in die tijd kon dat gewoon. Ja. En daardoor heb ik dat onthouden. En ik weet ook nog van daarvoor nog iets. Uh -huh. Dus ik heb, ik heb redelijk vroege herinneringen. Interessant. En het, um, en het heeft u eigenlijk uw hele werk in het leven bezighouden, de massa? Ja, nou ook. Ik heb ook veel andere ja. dingen gedaan. Ik heb me veel bezig gehouden met, met communicatie, met non-verbaal gedrag met uh, onderhandelen, met uh, samenwerken, mm -hmm. uh, groepsdynamica... Dus, dus dingen als macht, leiderschap. Mm -hmm. uh, nou, daar heb ik uh, dominantie. Uh, ja. Ik heb veel onderzoek gedaan over dominantieverschillen, hiërarchieën en zo. Nou, dat zijn allemaal dingen die je te pas komen in, in die studie van, van de massa. En een grote groepen mensen die met elkaar ja. in beweging komen. Um, wat mij... Wat tegelijkertijd toen ik uw boek aan het lezen was... en nogmaals, het is een, een, een groot, breed en absoluut interessant thema... Wat, wat tegelijkertijd in mij sloop... uw vakgebied is de sociale psychologie. Um, en die is natuurlijk de afgelopen tijd... Um, door uh, uw voormalig collega Diederik Stapel in, in... laten we het op zijn zacht zeggen, in beroering geraakt. En wat ik dacht tijdens het lezen, en u geeft het zelf ook aan... De sociale psychologie is geen exacte wetenschap. U geeft aan, massa's zijn heel erg lastig te, te onderzoeken. Um, en dan schrijft u bijvoorbeeld dat 1% van de massa aan het gevecht meedoet en een heel, en een heel groot gedeelte niet. Maar tegelijkertijd, ja, maar tegelijkertijd. Dat is onderzoek. Mijn vriend uh, Adang. Denk is ik dan, is het dan 1% of is het 2%? Want het, u geeft zelf aan hoe lastig het is. Dus, Um, is, kunt u dat, zich voorstellen ja. dat ik met deze combinatie van factoren uh, af en toe denk... maar is dat dan echt wel zo? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, dat van die 1% of 2% is een goed voorbeeld. Goed, laten we, dus, dus laten we dat ja, nemen. Laten ja. we dat nemen. Um, mijn uh, vriend en collega Otto Wadang... die werkt nu bij de politieacademie... die is begonnen als bioloog... en die observeerde chimpansees in uh, Burgers mm -hmm. En... Toen hij daar klaar mee was en gepromoveerd... toen zei zijn promotor, die zei van... laten we nou eens gaan kijken naar hoe, uh, hoe mensen dat doen. En toen is hij dus gaan kijken naar menselijk gedrag. En die heeft dus uh, twee jaar lang zeer nauwkeurige observaties gedaan... van geweldig veel rellen, opstootjes, enzovoort, ja, ja. enzovoort. En die, dat is een, dat is een uh, geweldige bron van heel veel kennis geworden... Ja. Over nou goed, maar, maar misschien neem ik dan niet het goede voorbeeld. En dus dit, nou, is dit, was, was wat ik net aangaf, wel iets waar behoorlijk exacte data over is en waar je uitspraken over kan doen. Um, maar goed, het, laat ik het dan wat breder trekken: het vakgebied, sociale psychologie, uw vakgebied, is natuurlijk in diskrediet gebracht en op een nogal heftige manier. Ja. Omvang fraude van sjoemelende professor veel groter dan gedacht. Het regende superlatieve vandaag in Tilburg. Machtsmisbruik, manipulaties. Onvoorstelbaar, schokkend en ongekend. Het heeft mij geschokt, moet ik u zeggen. De onderzoekers noemen het de grootste fraudezaak in de wetenschap ter wereld ooit. Uh, u heeft samengewerkt ja. met, met Diederik Stapel. Um, hoe kijkt u nu de storm enigszins is gaan liggen... Terug op dit alles. Uh... Ja, ja, ja. Nou, ik ben dus al een, een, een oud man, zoals je vaak uh, opmerkte. En toen ik, uh, toen ik net begon in de wetenschap... toen deden we allemaal geweldig meewaardig over die Amerikanen. Want in Amerika was het zo... Daar had je het systeem publish or perish. Je moest dus publiceren. En als je dat niet deed, dan kon je wel verrekken... En dan uh, kon je al kon je een ander baantje zoeken. Nou, dat was bij ons niet zo, want bij ons was de wetenschap een roeping. En je hoefde eigenlijk helemaal niet eens zo te publiceren... tenzij je dat zelf nodig vond. Toen hoefden we nog niet mee in de Amerikaanse rat race. Precies. Ja. En dan is dus vanaf de jaren tachtig is dat veranderd... En Diederik, die nog steeds een goede vriend van me is. Ik mag hem, ik mag hem heel graag. Uh -huh. Een buitengewoon intelligent man. En heel veel van het onderzoek. Wat hij, ik geloof 60% van zijn onderzoek is onberispelijk. Uh -huh. dus, uh, maar goed, die, uh, die is een typische exponent van een moderne onderzoeker. Van iemand die uh, zeg maar dat onderzoek niet meer doet om de waarheid te achterhalen. Maar die dat onderzoek doet om daarmee zijn ambitie te blussen. Dat vind ik mild als u dat zo zegt. Want... Hij heeft het zelf ook aangegeven hoor. Alleen toen maar dan hij... zou toen... je dan, als je kort door de bocht gaat kunnen zeggen. Ik zeg, ik zeg niet dat excuus Ik zeg niet fraudeert. dat een excuus is. Ik zeg alleen dat hij daardoor. dat hij daardoor dus in heftige mate bewogen is. En wanneer je dus in sterkere mate bewogen wordt door. Nou, de wens om de beste te worden. Mm -hmm. De wens om beter te zijn dan anderen. De wens om nou, zelf te groeien. Af, iets wat we in de mm -hmm. politiek zien, wat we in het zakenleven zien... wat we in de journalistiek zien. We zien, we zien dat overal. Dat wij zijn de Amerikanen achterna gelopen en we zijn van de inhoud af... en we zijn gegaan naar de betekenis van iets. Men, als je... Het, ja, gaat, erom, toch, het wil... gaat erom om een hoge positie te bereiken. En dan doet het er eigenlijk niet toe wat je daarvoor doet. Nou, dat is dus voor een wetenschapper dodelijk. Ja, maar dat lijkt me voor iedereen dodelijk. Het feit dat als er nou, ergens, een, als ergens een competitie in het spel is... Uh, dat, nou ja, dat verantwoordt natuurlijk niet om, om de regels aan je laarstlap. Maar la, laat, ik, laat ik even teruggaan... Ik zeg, voor de, neem, van, neem het wielrennen nou. Nou ja, maar dat is, precies, het het zel, dat is precies hetzelfde ja. geval dan... dan uh, ik heb Mart Meets ook dingen horen zeggen... ja, de hele samenleving bedriegt elkaar. Maar dat is, ja, dat is volgens ja. mij nooit een reden om, te, om je eigen verantwoordelijkheid nee, te onttrekken. Nee, maar ik wil even terug nee, nog naar Diederik Stapel. Ik niet dat het een reden is. Ik zeg alleen nee, dat het, het is, dus het is gebeurt. Het zou een motivatie zijn. zijn wat dat betreft ja. veranderd. Ja, maar ik wil even terug naar ja, Diederik Stapel. Ja. Neemt u het hem kwalijk? Ja. Heeft ja. u hem dat gezegd? Uh, ja, ik heb hem dat geschreven. En uh, wat ik dus vind, dat is dat wetenschap is uh, sterker eigenlijk bijna dan wat ook maar... is een kwestie van vertrouwen. En natuurlijk worden wij geprest... om alles wat we doen zo goed mogelijk te verantwoorden. Maar dat weten we allemaal, dat kun je nooit zo doen. Dus in deze is wetenschap een kwestie van vertrouwen. En, en als je als wetenschapper dat vertrouwen schaadt... dan maak je daarmee je hele... Alles wat je doet, maak je daarmee waardeloos. Is, is, is uw, kijkt men anders naar uw werk. Als je nu in de, in de kroeg gaat staan ja. en je zegt ik ben, ja. ben bankier... is dat minder stoer dan als je dat in de jaren tachtig doet? Wat, wat, ja, zeg, wat zeggen, ze, wat zeggen ze tegen u in de kroeg als je ja, zegt is, ik ben sociaal psycholoog? Ik word, ik word met het uh, dat ik een sociaal psycholoog ben... Ja, men, men kent mij wel, maar daar word ik dus inderdaad veel mee geplaagd. Daar word ik veel mee geplaagd. Veel vrienden van mij... Die, maar u zegt, het die doen wel, dat. u zegt het met een grijns. Ja, u, natuurlijk. Ik kan daar goed tegen. U blijft overeind. En, ja. en bovendien, bovendien is het zo dat... Um, ik heb zelf aan dat soort dingen nooit zo meegedaan. Ja. Dus okay. ik, ben, ik ben een wat... Uh, toch wel een wat ouderwetsige man. Wat, wat, althans, wat dit soort Die zich standaarden zo nu en dan, dan nog aan de feiten houdt. <laughs> ja. Nou ja, dat probeer ik mij. Maar. maar aan de andere kant ben ik ook wel geneigd... tot het vormen van stoutmoedige theorieën... wat men vroeger ook deed. Ja. Ik ga, als u het mij toestaat, even uh, over uw hoofd iets tot de luisteraars uh, zeggen. Wij gaan er zometeen uit voor het hoorspel uh, van de NTR... en zijn dan na het nieuws van één uur bij u terug. En dan, luisteraar, willen we graag met u doorpraten over het onderwerp over de massa. Bent u wel eens tot uw plezier of misschien grote schrik... onderdeel van een massa op drift geweest? Dan zijn we eigenlijk wel heel erg benieuwd naar uw verhalen. En dan kunt u ons nu al bellen op 0800 1121. Uh, van Hollands popfestival tot historische gebeurtenissen over de grens. U kunt uw verhaal... Uh, Kwijt aan ons. Uh, misschien heeft u het Koerhuis wel afgebroken met de Rolling Stones. Of bent u bij een voetbaldrama geweest? Heeft u in een tentje iets geoccupied? 0801121. Um, tot slot, Hans van der Zanden. Um, kunt u goed alleen zijn? Ja. ja. Dat kan ik heel goed. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Dat is heel goed. En wat is tot allerlaatste vraag? Wat is de eerstvolgende massa waar u zich in gaat begeven? Um. Dat zal waarschijnlijk de file zijn wanneer ik vrijdag naar Frankrijk vertrek. Ik wens u een hele goede vakantie. Uh, of echt tijd in Frankrijk. Uh, en dank voor uw komst. En wij gaan nog een uur door. Met de massa. U kunt bellen. Tot zometeen na het nieuws van Lenin. Ik? Ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Kunnen jij? NCRV. Het Bureau, hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voska. Boek 4, aflevering 22, 1976.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 Elk artikel moet beantwoorden. Dat zijn vier vragen. 1. waarnaar heeft de schrijver onderzoek gedaan? 2. Hoe gaat hij daarbij te werk? 3. Welke bronnen of welke literatuur heeft hij daarbij gebruikt? 4. Wat is zijn conclusie? Als je die vragen nou eens probeert te beantwoorden. De schrijver heeft onderzoek gedaan naar.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 En van Bart. Nee. En van Ad, En van Nicoline natuurlijk. Ah. Hoe zijn ze net de vuil? Goed. Dat wil zeggen, hij heeft zijn pols gebroken. En longontsteking gehad. <laughs> en een nieuwe pacemaker. Het is mijn moeite. Maar hij blijft er wel opgewekt onder. Iets <laughs> hoogs. Ja. Jij ook. Ik moet hier weer weg. Je weg. Ik ben zoet. Zoet. Mijn huis. Ik... Wat zegt Karel daarvan? Dat ik ben van Karel.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 Mevrouw en ik moeten nog even in Amsterdam zijn. Kan ik u misschien ergens afzetten? Zeer aardig, maar ik, ik, ik ben op de fiets. Kom eens kijken. Ik geloof dat hij doodgaat. Wat denk je?